En OESJournal. Dit is Radio 1 en CRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Welkom bij het tweede uur van uh, Casaluna. Mijn gast het eerste uur, Marcel Levy, internist en bestuursvoorzitter van het AMC... is naar huis gegaan helaas, maar ja, morgen is het weer vroegdag. Ik had uh, graag nog met hem doorgepraat, want het is uh, heel uh, interessant natuurlijk... het uh, staat van de gezondheidszorg in Nederland. Maar we hebben vooral in het begin van het uur gefocust op het onderwerp overbehandelen. Moet je, als je misschien aan het eind van je leven bent toch nog weer die behandeling nemen en uh, ja riskeren... dat je dan juist een heel naar einde hebt. Er zijn allemaal vreselijke dilemma's in de zorg... en op dit moment gaat het daar heel erg over. Er zijn ook mensen die gereageerd hebben via uh, Twitter. Uh, Henk Verrek bijvoorbeeld, die zegt... dokter Levy doet op het eind van het interview... een aantal gemakkelijke aannames ten voordele van de Q-cure kant. We het over namelijk care en cure zonden. Ja, dat kan ik hem helaas niet meer vragen. En Doreen Maris die, uh, twittert... huishoudelijke zorg nodig. Kind of kinderen van zieken maken schoon. Hoe gaat dat bij Marcel Levy? Goed, we hebben ook iemand die uh, heeft uh, gebeld. Dat is Flynn. Goedenacht. Ja, ja nacht. Ja, wat wilt u vertellen over uw ervaringen? Ik ben uh, patiënt geweest uh, op, de, op uh, het AMC. Juist die, dat ziekenhuis waar Marcel Levy ook uh, bestuurslid van is. Ja, bestuursvoorzitter en, nog steeds, ja. Bestuursvoorzitter, ja. Um, uh, ik moet zeggen, ik um, heb alleen maar goede woorden over, over de zorg die daar aan mij verleend werd. Ik had mijn nek gebroken na een vrouw van de trap. Maar dat is niet gebeurd in de buurt van het AMC. Dus ik werd in eerste instantie in het Andreas Lucas uh, ook in Amsterdam uh, onderzocht. En, en uh, röntgenbehandeling, blablabla. Bla. En uiteindelijk zeiden ze van nou dat is zo specialistisch, is, uh, zo'n lastige nekbreuk. Die sturen we daar naartoe waar het specialisme er is. Mm -hmm. En dat was het AMC. Ja. Yeah. En daar kwam ik op de neurologische afdeling. Maar ik moet je eerlijk zeggen, uh, tegen die tijd was ik wel helemaal weer bij. En je had een brein altijd op de straat kunnen leggen. Ik had hem nog gevoeld. En als hij zo nodig uh, burgemeester van Amsterdam wil worden, dan mag hij eens iets doen om de bestrating naar het AMC toe. Okay. Want je voelt wel elk hobbytje. Nou, ik denk dat hij nu in de taxi terug naar huis zit en dat hij hier naar <lacht> luistert. Dus uh, ja. Wie ja, weet helpt dat? Daarom, daarom wilde ik dat ook even zeggen. Maar voor de rest moet ik zeggen... voor wat, het, wat de verzorging betreft... en ook wat het eten betreft... dat was, dat was een voortreffelijke... Um, uh, tegemoetkoming aan de patiënt. Maar u hebt dus niet... Uh, een, een, voor u was er niet een dilemma. U had een, een nek gebroken. Dat is, ja, ja. dat is vreselijk. Maar dat is iets anders dan als je... Ja, kanker hebt en, uh, en, ja. Je, en je moet kiezen, wil ik toch nog een behandeling of juist niet meer? Dat soort ja. dilemma's, hè? waarbij je ja. soms te lang doorgaat met behandelen. Ja. Dat zijn ik andere heb, zaken. Ik, ik heb kanker wel meegemaakt met mijn moeder, uh, want zij had borstkanker. En zij kon geopereerd worden uh, borstbehouden, zoals dat heet. En dat is goed gegaan. Daarna heeft ze heel veel uh, bestralingen gehad en uh, veel medicijnen. En inmiddels is het daar overheen, hopen wij allemaal. Maar uh, er was nooit een sprake van uitbehandeld zijn. Nee, dat nee. niet. Nee, nee, bij sommige mensen... Nou ja, dat, dat, dat, dat, daar had Marcel Levy ook problemen mee met het woord uitbehandeld. Want dan zegt het, dat, daar gaat het niet om, het anders gaat erom dat je dan anders precies... Anders, ja. anders Goed, dan, ja. nou, ja. dank u wel voor, de, voor het bellen. Ja, heel graag. En ik hoop dat hij luistert over die bestrating naar het AMC toe. Lijkt me een hele goede suggestie. Ja, Dank u wel. Dag. Dag. Uh, Paul. Goeiedag. Ja, goedennacht. Ja, wat ik te vertellen heb is niet zo leuk. Het is inmiddels twintig jaar geleden. Mijn vader was overlijdend aan longkanker. En uh, mijn moeder, mijn zusje en ik uh, hebben bij Toerbeurt gewaakt. En op een gegeven moment uh, zag mijn zusje dat de verpleging met uh, vrij grote spuiten kwam aanzetten. En zij vroeg dus heel belangstellend, uh, wat is dat? En uh, toen werd er gezegd, dat is antibiotica. En mijn zusje heeft uh, um, iets, iets te maken met de medische sector, dus die kon het een beetje overzien. Ik ben leek op dat gebied. En die zei dus dan zou ik graag even met de behandelende arts willen spreken. Dus die arts werd gebeld en zij legde uit van uh, ja, in dit stadium uh, waarin je sprake is van een, van een aflopende zaak ga je geen antibiotica meer toedienen. Je moet iemand de kans geven om te overlijden. Mm -hmm. Nou, dat werd door die dokter niet in dank afgenomen en die, die, die reageerde er nogal kribbig op. En uh, ja, maar ik ben de behandelende geneesheer. En toen zei mijn zusje van en wij zijn de familie en wij willen dit niet. Dus u stopt daar gewoon mee. Klaar. Nou, heren, dat heb ik dus van haar gehoord. En uh, ja, tot mijn grote schrik toen ik uh, bij mijn vader waakte, komt daar weer een verpleegster aan met zo'n spuit. En ik vraag dus ook heel belangstellend, zuster, wat is dat? Ja, dat is antibiotica. En uh, oké, okay, en van wie uh, is dat afkomstig? Ik zal de naam niet zeggen, dat is afkomstig van dokter Huppelepup. Ik zeg, nou zuster, dan gaan we even naar de zuster en dan gaan we meneer weer even bellen. ...s avonds om 9 uur... ...en uh, ik bel die dokter op... ...en ik zeg, uh, ik heb met mijn zus overlegd... ...en uh, wij, wij, wij hebben een hele duidelijke afspraak... ...dit zou niet meer gebeuren... ...en nu zie ik het weer gebeuren, wat is dit? Ja, zegt hij, ik ben de behandelende geneesheer... ...en ik bepaal wat er gebeurt... ...en uh, nou, dat ging zo nog even door... ...en toen kwam het slotakkoord uh, uh, van... ...als u dan geen behandeling meer wil... ...dan moet u ook de beademing... Uh, ...mijn vader, we kregen een lichte vorm van zuurstof toegediend... ...dan moet u dat ook maar stopzetten... Nou, toen ben ik zo verschrikkelijk kwaad geworden. Toen heb ik gezegd, meneer, ik ga met u verder niet in discussie. Ik vind dit een onbeschofte discussie en uh, we hebben een duidelijke afspraak met u. Laat ik het als anders stellen. Als ik hoor dat u nog één voet zet één in de kamer waar mijn vader ligt... of op enige andere wij wijze zich bemoeit met, met, het, uh, met de patiënt... dan uh, kunt u direct rekenen op een terugklacht, want die pik ik gewoon niet. En, en hoe is dat dan nou. afgelopen? Ja, nou ja, goed. Dat is, die, die dokter die is inderdaad uh, niet meer op komende dagen. En uh, een dag of vijf, zes later is mijn vader overleden. En ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, uh, ja, ik ben niet haatdragend, maar ik vergeet slecht. Ik kwam die dokter, uh, ik geloof anderhalf jaar later... tegen bij Albert Heijn. En toen ben ik om mezelf te beschermen... maar gewoon even uh, <laughs> ergens anders bij Albert Heijn gaan ja. kijken. En wat heeft u nou ik... het meest gestoord? Dat er geen overleg was met u? Nee, dit is. Dit is schandalig gewoonweg. Dit is een arts. Kijk, en wij hoorden na de hand van ja, de dokter heeft problemen. Toen heb ik ook gezegd dat het interesseert me niet dat die dokter problemen heeft, dat hij zijn hypotheek niet kan betalen, dat hij ruzie met zijn vriendin heeft en ze van zijn vrouw wil scheiden. Dat interesseert me allemaal niks. Als die man door die omstandigheden niet fatsoenlijk kan functioneren, dan moet hij zich ziek melden. Maar u had dus dat doet toen, iedereen. Ja, u had dus toen echt het gevoel: mijn vader wordt overbehandeld. Dat willen ja, wij niet meer. Dit, dit, dit is dit is, dit is het sterven verlengen dit is je mm -hmm. geeft iemand niet de kans om dood te gaan ja. dat is dat is dat is vreselijk gewoonweg en uh, ja goed, we gaan van zaken die, die, die vond ik... Uh, ik moet eerlijk zeggen, het is twintig jaar geleden... maar ik had het idee dat ik nog in de jaren vijftig leef... ook door de manier waarop die arts zich opstelde... van ik ben de behandelende geneesheer... Ja. of wat van die flauwekul. Ik zei, dokter, daar heb ik toch gewoon helemaal niks mee te maken. Ik ben gewoon vanaf nu ben niet meer de behandelende geneesheer. Hebben ze het idee uit... dat, er, dat er ook wel het een en ander veranderd is... in de afgelopen twintig jaar? De, dat, dat, dat hele de, alle dilemma's rondom dat overbehandelen... staan op dit moment heel erg op de agenda... Ja, ik vind dat wel terecht. Nou ja, ik, gelukkig, laat ik het afgelopen, heb ik eh, niet veel meer met, met ziekte en ziekenhuizen te maken. Dus ik kan niet uit de eerste hand oordelen over hoe de situatie nu is. Maar ik kan alleen maar hopen dat, dat, dat dit soort excessen niet meer voortkomen, want dit is, dit is vreselijk gewoon weer. Nou ja, en het allerleukste alle, alle is... Ik geloof tien jaar daarna uh, ben ik zelf uh, met, een, met een longprobleem, geen longkanker, in, een, in hetzelfde ziekenhuis opgenomen. En tot mijn grote schik kreeg ik tien arts. En die nou gelukkig ging niet met vakantie, toen kreeg ik zo'n collega. <lacht> nou ja. ja, u kunt er ook nog om lachen. Ja, hij was het vergeten. Ja. Hij, heeft, hij heeft waarschijnlijk helemaal geen tuurlijk. indruk op hem gemaakt. Nee, natuurlijk niet. Ja. En, en, en, en, en ik heb op een gegeven moment gedacht van nou... als ik, als, als ik die man nog een paar keer zie... want het, het was, ja, ik moet het eerlijk zeggen... het was ook nog een waardeloze longarts. De man kon geen beslissingen nemen. En die, zijn collega die zei gewoon... meneer, als u dit niet heeft, dan heeft u dat. En we gaan het op die manier behandelen. En als u daar niet op reageert... dan weten we dus dat het wat anders is. En zo gaan we het doen. Dan ja. wil ik kijk, daar heb ik wat aan. Dat, dat, ik, ik, ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment... geen positieve diagnose kunt stellen. Nou, dan zeg je... We gaan we gaan het op een bepaalde manier behandelen en kijken over hoe u daarop reageert. En als u daarop reageert, dan hebben we het goed. En als, het niet, als u niet reageert, dan moet er toch die andere, andere, ja. andere kans zijn. De ene ja. arts is de andere ook niet. Hartelijk, hart, hartelijk dank voor uw, voor uw bijdrage. Graag gedaan. Goeien ja, dag. voor uw verhaal. Dag. Ja. Dag, dag, Paul. Heb ik nog een Paul? Ja, ik heb nog een Paul. Ja. Nieker. Dag. Paul Zorn is hier. Hallo? Ja, ja, ja. Ik, ja, okay. ik, ik, ja, ik heb gevraagd om, om verhalen, uh, dilemma's uh, yeah. rondom uh, yeah. uh, ja, wel of niet behandelen. Wat, wat, wat zijn je afwegingen? Uh. Ja, dat, even, mijn, mijn vader uh, is zeven uh, uur en acht minuten geleden overleden. Uh, op 89, 89 jaar leeftijd. Uh, laat ik erbij zeggen, ik ben blij dat hij uh, de laatste paar dagen. Uh, Comateus was en, uh, en, en, en rustig is weggegleden in de dood. Mag ik u eerst condoleren? Dank u. Um, en de, de, de laatste paar dagen waren we in die zin heel erg vredig. Uh, maar de afgelopen twee jaar waren wat mij betreft iets minder vredig. En... Um, ik, ik, ik wil behalve dat ik het over overbehandeling heb ook nog straks al even iets zeggen over care naast de cure. Mm -hmm. Maar bij mijn vader is uh, twee jaar geleden, iets minder dan twee jaar geleden, in november 2011, uh, darmkanker geconstateerd. Heel plotseling kwam het op. Uh, in de zin dat hij plotseling dat dat heel erg ziek werd, opgenomen werd en toen is er darmkanker uh, gecon, geconstateerd. Op dat moment is ook geconstateerd... dat er al uitzaaiingen waren richting de lever. Dat de uh, uh, loedvatse naar de lever toe... dat daar een uh, ernstige trombose in zat. Uh, op dat moment... Uh, is het advies van de behandelende artsen geweest... ja, we, we, we, kunnen, we kunnen wel wat voor je doen. In, het, in het termen term van chemotherapie, bloedverdunners... en vanaf dat moment is, is mijn vader... Toen, op dat moment 87, dus in een medische circu terecht gekomen van chemotherapie, uh, de Twee uh, twee keer per week of drie keer per week werd bloed geprikt om zijn bloedspiegels uh, te controleren. Voortdurend uh, naar het ziekenhuis toe om voor controles. Uh -huh. Op enig moment uh, uh, aanvankelijk had hij in de vorm van pillen. Waar die ook nog allemaal. Additionele al pillen moest bijslikken... Om, uh, om dingen als, als, als uh, misselijkheid te voorkomen. En, en, en, en, en, en, dus uh, inderdaad, zo om al bijverschijnselen te voorkomen. Op enige mensen na uh, de zoveelste MRI-scan. bleek dat dat middel toch niet helemaal goed was. Dus kwam het advies. We gaan met een andere chemotherapie verder. Dat was dan met het infus. Eén keer in de drie weken later, één keer in de twee weken. De man kreeg steeds meer huiduitslag. En lijden twee weg, jaar. Die ja. twee jaar zijn u Leiden geweest hè. Ik, in het, in het voorgesprek met uw redacteur zeg ik van ik had, ik had liever nog een half jaar. Met de man. En dat was ook uh, wat, wat, wat uw gast in het, in het eerste deel van het gesprek zei ja. uh, Nog een half jaar af en toe met hem op een, op een terrasje gezeten. En vrolijk een glas wijn, uh, om een, een vrolijke glas wijn te drinken, dan deze twee jaar. Ik, ik kan het zelfs sterker vertellen. Uh, hij heeft in het afgelopen half jaar drie keer in het ziekenhuis gelegen. Omdat er weer wat was gebeurd. En, uh, en ik heb niets tegen de mensen die in het ziekenhuis werken. Want we zijn fantastisch goed uh, geholpen. Maar het had op een andere manier moeten gebeuren. Dan maar hadden het had op een andere manier moeten ja. gebeuren. En, al, en als ik daar was, echt perfect. En ik kon daar prima ook alleen met mijn vader praten in het ziekenhuis. Maar hebt, sorry dat ik u even onderbreek. Maar hebt u ook in die loop van die twee jaar... ooit een keer met een arts een gesprek gehad en gezegd... Van, <lacht> ja, is dit wel de weg die we moeten gaan? Mijn vader is 87, heeft dit nog zin? Ik, ik, ik, ik, ben, ik ben bij het gesprek aanwezig geweest, dat was, dat was inderdaad november 2011, daar ben ik bij aanwezig geweest, maar het, het, het, het probleem is dat de arts op dat moment niet het advies, laat een, zeggen, niet een, een, een eerlijke afweging geeft, mijn vader wilde leven. En wie ben ik als zijn zoon om, mijn vader, om dan tegen mijn vader in zo'n gesprek bij een arts te zeggen van ik vind de keuze van de arts verkeerd. Dus uw vader wilde het? Mijn, mijn, vader wilde, mijn vader wilde de chemo wel. Dat is uh, de, okay. geen probleem. Hè? Mm -hmm. Dat is zijn keuze geweest. Dat ja. Maar het, het, het, het voorstel van de arts was, laten we zeggen van ik kan je helpen. Dus, u u bedoelt je... die arts, de arts had, laten ja. we zeggen, in, in de gesprekken met uw vader uh, uh, niet, niet moeten. Misschien moeten proberen om hem op andere gedachten te brengen? Ik, ik vind dat, een, dat, dat als, als iemand 87 jaar oud is, en, en ik durf dat te zeggen, zeker op uh, in de nacht uh, dat mijn vader is overleden. Uh, dat als iemand 87 jaar is, dat je ook iemand de gelegenheid moet geven om te beseffen dat hij 87 is. En dat het gewoon misschien afgelopen is. En mm. dat je moet proberen het einde mooi te maken. In plaats van dat je vervolgens twee jaar lang... alleen maar bezig bent met medicatie, medicatie... Hebt u dat Even ook met uw vader besproken? Ja, ik heb dat met mijn vader besproken. En wat zei hij dan? Ik wil zo graag leven. Ja. ja. En nu zie je dat. Ja. Ja... En ja. Ik vind het een verkeerde keuze. Ik vind ja, het, vind, vind het medisch-ethisch een verkeerde keuze. Ik, en en dan, dan kom ik eventjes terug op, op care. Want aan het einde van, van, van het eerste uur... Ja. vond ik dat uw gast een, een aantal platitudes maakte die niet kunnen. Mijn ouders, mijn moeder leeft nog, ook 89... Hebben, hebben hun hele leven keihard gewerkt. Ze hebben nooit van enige zorg gebruik gemaakt. En inderdaad, de laatste twee jaar wel... en inderdaad. Er komt één keer per week iemand stofzuigen. Ik woon er 100 kilometer vandaan. Ik kan als kind niet daar iedere dag komen stofzuigen. Dus ik vind dat die mensen op die leeftijd recht hebben dat daar iemand namens onze participatiemaatschappij inderdaad komt stofzuigen. En ik vind het te goedkoop om dan te zeggen: van we geven te veel geld als Nederland te veel geld uit aan de care. De, de, de, de de mensen van de thuiszorg en er werken ook heel veel vrijwilligers in de thuiszorg. De afgelopen week heeft er iedere nacht een vrijwilliger bij mijn vader aan bed gelegen, opdat mijn moeder even kon slapen, opdat ik mijn werk kon doen uh, en, en ook wat rust had. Uh, en dan vind ik het echt te goedkoop om te zeggen dat wij te veel uitgeven aan keer. Dan denk ik, dan geven wij waarschijnlijk te veel uit aan bestuurders. Ja. Nou ja er zijn meer mensen die zeggen... Uh, hij doet wel een aantal gemakkelijke uitspraken op het eind. Ja, ik zei net, hij is weg. Uh, jammer genoeg kunnen we hem daar nu niet meer uh, zal, uh, naar vragen. Nou, maar, ik nodig uh, hem graag een keer uit ja. voor een discussie. Goed. Hartelijk dank voor uw verhaal. En, uh, fijn dat u, uh, dat u heeft gebeld. En uh, ik wens u sterkte de komende dagen. Dank u, wel. Ja. dank u wel. Dag. Even muziek of eerst naar Ria? Eerst naar Ria. Ja. We gaan eerst naar Ria. Ria. Ja, ik hoor het. Goedenavond, Mieke. Goedenavond. Um, ik had een mailtje gestuurd ja? en daar heel in het kort verteld dat um, de geschiedenis van mijn man, die is in 1994 overleden aan leukemie. Ja? Hij had daarvoor een beenmergtransplantatie gehad. Hij is 14 maanden ziek geweest. En op het laatst waren wij allebei in het ziekenhuis, want ik mocht ook bij hem blijven s'nachts. Uh, toen op een gegeven moment heeft mijn man aangegeven... ik denk dat ik ga sterven. Dat heb ik met de behandelend arts besproken. En ik had mijn man beloofd aan het begin van zijn ziek zijn, als dat uh, aan mij ligt, mag je thuis sterven. En toen zijn wij met medewerking van de behandelend arts... zijn wij inderdaad op vrijdag naar huis gegaan. Hoewel zij niet aan sterven dachten... Um, en uiteindelijk is mijn man toen die woensdag op donderdag nacht daarop volgend, is die overleden. Wij hebben dus heel bewust die keuze toen gemaakt om naar huis te gaan. En ja. um, um, van tevoren kun je nooit zeggen welke keuze je gaat maken. In twee, dat was dus in 1994 dat mijn man is ja. overleden. In 2000, december 2000, werd bij mij borstkanker geconstateerd. Uh, toen was het advies borstsparend opereren en chemo en bestralen. En toen heb ik heel bewust gekozen voor amputatie, want ik wilde geen chemo en niet bestralen. Ik heb wel vijf jaar een hormoonkuur gevolgd, omdat mijn uh, vorm van kanker hormoongevoelig was. En ik kan achteraf alleen maar zeggen, ik ben blij met de... Keuzes die we toen gemaakt hebben. Bij mijn man was het met mijn man en de kinderen samen. En bij mijzelf was het met de kinderen samen. Dat is in het kort mijn verhaal. Ja, en hebt u uh, het, het idee... want daar ging het ook om dat destijds bij het overlijden van uw man... dat is nu alweer bijna twintig jaar geleden... Ja. Dat, dat de artsen daar op een goede manier mee omgegaan zijn? Uh, ja, dat denk ik wel. Want wij hebben daar dus zelf... Uh, bij wijze van spreken ook inspraak ja. ingehad. Want als wij in het ziekenhuis waren gebleven... dan had mijn man ongetwijfeld nog meerdere behandelingen gekregen. Je weet natuurlijk nooit wat er dan gebeurd zou zijn... hoe lang het dan nog geduurd had... dat hij niet meer genezen zou. Dat was duidelijk. Ja, is dus, U hebt hele andere ervaringen dan... ik meen Paul, die ook twintig jaar geleden juist... Met zijn vader uh, ja, slechte ervaringen had, omdat hij ja, steeds ja. antibiotica kreeg. Terwijl hij dacht, van, ja, maar dat, dat wil ik, uh, willen we helemaal niet meer. En nee, dat dus er nee. slecht met die man over te praten was destijds. Ja, ja ik, dat is natuurlijk heel verschillend. Het is net welke arts je treft. Ja. En ook hoe je in het hele proces betrokken bent. Ik moet zeggen, toen mijn mam ziek werd. Toen was mijn jongste zoon, was twintig en de oudste was, moet ik even heel hard rekenen, uh, 26. Uh, wij hebben daar al door als gezin vanaf het begin bovenop gezeten. En dat wisten de artsen ook. Het verplegend personeel wist dat, want er is natuurlijk een heleboel gebeurd in dat jaar dat mijn man ziek was. Nou, kunt u zich ook voorstellen dat mensen soms voor een enorm dilemma staan? Ja, ik denk alleen dat... dat uh, ja, ik was opgevoed in een gezin... Uh, waarin dood bij het leven hoort. Wat voor gezin was dat dan? Het uh, was overigens een gereformeerd gezin. Oh ja. Uh, maar ja, bij ons... Thuis werd daar nooit over gezwegen als er iemand stervende was of nee. was overleden. Ja, dood hoort gewoon bij het leven. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal rationeel. Ja. Maar op het moment dat je zelf heel erg ziek bent en een arts zegt... van ja, misschien is er nog een hele kleine kans als u deze therapie volgt... en dat je dan denkt, ja, laten we dat toch proberen. Ja. Daar gaat het vaak om en dat je dan uiteindelijk... Een, een levenseinde hebt dat veel nader is dan, dan nodig. Misschien ietsje langer, maar met on, ontzettend veel nare bijwerkingen soms. Ja, daar heb ik dus. Toen ik zelf voor de keuze stond met die borstkanker. heb ik daar dus heel bewust voor gekozen. van sorry, ik heb gezien wat chemo doet met een lichaam. van dichtbij. He, toen stond ik aan de zijlijn. Ik wil dat mijn kinderen niet aandoen. En natuurlijk was het heel raar toen ik voor het eerst... na die diagnose bij het graf van mijn man stond... waar op de steen alvast de ruimte voor mijn naam ook is. Ja. Dan sta je daar heel raar bij dat graf. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb nu natuurlijk makkelijk praten... want ik ben uh, inmiddels twaalf jaar verder en ik ben er nog. Ja. Uh, maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Nee, en ik moet zeggen dat ik toen mijn man overleed was ik 49. En toen ik die borstkanker kreeg was ik 55. En dat is nou niet een leeftijd dat je zegt van nou jongens ik heb genoeg van het leven. Nee. Maar goed. Gelukkig gaat het leven voor u nog door. <lacht> nog niet. <ziens. Ja. lacht> Oké. Okay, dank u wel. Dank u wel voor uw verhaal. Okay. En sterkte. En uh, ja. Leef lekker. Huh? Ik doe mijn best. <laughs> ja, oké. het moet het By well, I, no, I, I, no, I, I don't mind at all. I don't mind at all van bourgeois tag nooit ja, dat is ook al een nummer uit 1987. Maar goed, zegt niks hoor. Ik ken niet al die muzikanten. We hebben het over uh, best een zwaar onderwerp eigenlijk. Uh, over behandeling. Mensen die uh, op het eind van hun leven misschien te veel uh, behandelingen nog krijgen. en Zodat ze helemaal niet meer een heel mooi eind hebben. Dit is de, op dit moment is dat een, een onderwerp waar veel over te doen is. Er wordt over uh, gedacht... En ik heb aan u gevraagd of u, mijn, of u uw gedachten daarover met mij wilt delen, of u uw ervaringen. En veel mensen bellen mij, dat vind ik ontzettend fijn. Hartelijk dank. Ineke bijvoorbeeld. Dag Ineke. Goeienacht Mieke. Goeienacht. Uh, um, ik wou even zeggen, mijn moeder heeft de laatste zeven maanden van haar leven in een verpleeghuis doorgebracht. Maar wij hebben haar al twee jaar geleden helemaal uit het medituclief gehaald. En wat mij, waar ik me zo ongelooflijk over opgewonden heb... is de complete arrogantie van de artsen... die volkomen zo toegaven... nee, we kunnen er allemaal niks aan doen. En dat arme mens wel elke drie maanden in het ziekenhuis lieten komen... terwijl zelfs een blouseje uittrekken... nou, dat vond het zweet al op de rug. Ze kon het gewoon echt niet meer. En toen zei ze... Maar ja, maar we willen toch nog dat onderzoek doen en dat onderzoek doen. En vanuit je... Boosheid, zeg je dan, ik zit hier niet om uw portemonnee te spekken... maar ik zit hier om mijn moeder te beschermen. En eh, nou, dat was echt... daar kwam een beschuldiging uit voort van hun kant van... het is uw schuld als uw moeder eerder doodgaat... want dan heeft u haar de noodzakelijke medische behandelingen onthouden. Maar uh, kunt u zich niet voorstellen dat dat vanuit die artsen... toch ook echt gemeend is? Nee tegen mijn moeder en mij, en toen was ze nog best wel redelijk bij... Ja? als die zowel een neuroloog als een cardioloog zeggen van... Uh, wij kunnen hier niets meer aan doen, wij willen alleen de voortgang in de gaten houden. Ja, nou ja... We... Dan, dan denk ik, is mijn moeder een proefkonijn. Weet je wel, dat zijn van die irrationele nee. gedachten die dan door je hoofd gaan. Is mijn moeder een proefkonijn? Uh, ik zit hier niet voor jullie onderzoek... En het mensje was kapot, die was aan het eind van de Latijn. En als dan twee artsen zeggen, we kunnen er niets meer voor doen... het gaat alleen maar verder, mm -hmm. maar we willen wel zien hoe het verder gaat. Oh, ja. En toen hebt u dus een drastische maatregel genomen. Ja, toen hebben wij, ze oh, dank nog in overleg met mam, want dat kon ze toen echt nog heel goed doen, hebben we gezegd, lievert. Wil je dit zelf nog? Toen zei ze: Nee, ik wil het niet meer. Ze zei: Liever, dan gaan we het ook niet meer doen. Dus we hebben een officiële brief aan de directie van het ziekenhuis gestuurd. dat we dus haar uit het volledige medisch circuit weg hebben gehaald. Nou, daar kwam een brief op terug: van dat wij dus daarbij alle verantwoordelijkheid op onze nek namen. En toen zeiden we: Nou, dat vinden we helemaal goed. En ze is de laatste zeven maanden dus in een verpleeghuis hier in Maarsen. na nou, wat Leger Heils. niet. Te geloven, zo fantastisch. Is ze opgevangen en die zeiden: Van die mensen hebben al zoveel gemoeten in hun leven. Ze hoeven hier niets meer. Laat het leven het leven zijn. En hebt u het idee dat, stel dat uw moeder wel doorbehandeld was door die artsen, dat ze dan langer had geleefd? Uh, dat, dat weet je moet, natuurlijk nee, nooit, maar. Nee, misschien zelfs wel korter. Hm. Alleen al door alle stress en alle uitputting van die onderzoeken. Dus het is heel goed dat daar nu eens een flinke discussie over wordt gevoerd. Over ik vind dat... het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Want ik heb alleen maar goede hoop dat tegen de tijd dat wij die leeftijd hebben... en hopelijk een wat mondige generatie zijn... dat wij kunnen zeggen van, dat doe ik dus niet meer. Ja. En ze is echt, hoor, zeven, ze is een, ruim een jaar geleden... heel rustig in mijn armen overleden. Ze vond het helemaal prima. En ik denk van, mede door de super per zorg daar. En het feit dat ze zich niet meer druk hoefden te maken... van dan moest ze daar weer weg. En in een busje, en naar een ziekenhuis. En nou, al dat soort rampen... zijn er allemaal bespaard gebleven. En als je dan 87 wordt dan is het ook goed. Maar vindt u dat het de, dat ziekenhuis... u, u destijds zo'n formulier liet ondertekenen? Uh, dus bij wijze van spreken... Ja. u haast beschuldigend van... het uh, is ja. uw schuld als uw moeder eerder overlijdt... dan strikt ja. noodzakelijk is. Hebt u dat als heel onaangenaam ervaren? Of, of dacht u van... Het. ja, dat snap ik wel dat ze dat zo moesten doen? Nee begrijpt dat op zich, hè? dat het ziekenhuis die verantwoordelijkheid zegt... oké, okay, die dragen we dan over aan u. Maar wij waren allebei gewoon verschrikkelijk opgelucht... dat ze er niet meer naartoe hoefden. Ja. Want het effect van wat ze daar ook deden... was pijn, stress, angst en ga zo maar door. Ja. En dat wil je... Nou, het laatste wat je... en ik heb, er, ik heb een schat van een moeder gehad... het laatste wat je in de ogen van je moeder wil zien is angst. Het ja. is iets verschrikkelijks. Ik snap het. En, en nou gewoon de opluchting van liever daar hoef je niet meer naartoe. Nou ja, er wordt nu gezegd: een arts uh, zou meer lef moeten tonen en terughoudender moeten zijn ja. met behandelingen. Absoluut. Daar, daar bent u het dus van harte mee eens? Nou ja, ik, ik heb wel zo, ook tegen mijn mannen, gezegd: dan Stel je voor dat ik kanker krijg. En weet je veel, waarom zou je het niet krijgen? Ja. Dan hoop ik alleen maar dat ik het, de nuchterheid heb om te zeggen van... wat brengt het me op, al die behandelingen? En wat brengt het me op als we gewoon die tijd heerlijk met z'n tweeën doorbrengen... op wat voor manier dan ook? En dan maar iets korter, maar wel met kwaliteit van leven. Want dat vind ik het erge van, er is zo weinig kwaliteit van leven... na al die behandelingen. Ja. En dat vind ik gewoon zo triest. Dan denk ik, dan word je zo oud en potverdorie. Weet je wel, dan lig je ook nog eens een keertje te creperen. Nou, dat, dat, als mijn hond er morgen zo aan toe is, dan zit ik direct bij de dierenarts. Ja, maar dat is een gevaarlijke vergelijking misschien. Ja, ik, snap hem. <laughs> ik snap hem. Maar, maar in principe... Ik heb het er met mama over gehad. En we hebben keurig alle formulieren ondertekend. Ook voor het huis. Grote sticker. Niet meer reanimeren. Helemaal niet. Want op een gegeven moment is genoeg genoeg. Ja. Dankjewel Ineke. Oké, okay, graag verhaal. gedaan. Ja. En dag. succes hè. Want ja. ik vind het vind een geweldig programma. Sowieso alle avonden. Maar vannacht echt dat ik echt zo even denk van... Nou, volgens mij hebben we het toch goed gedaan. Fijn dat je even belde. Ja. Oké, okay, dag. Dag. dag. dag. Doe, dag. dag. En uh, Inge is ook aan de lijn, heeft ook een verhaal. Dag Inge. Ja, goeiedacht. Goeiedacht. Goeiedacht. Ja. Um, ja lijkt, ik, lijkt dat op het verhaal van Ineke? Um, nou nee, helemaal niet. Oh. Het gaat hier uh, om mijn man die uh, de afgelopen zes jaar uh, palliatief behandeld is uh, voor de uh, metastase van een uh, nierkanker. Uh, in, Utrecht, in, uh, in Groningen en ik moet zeggen ja alle lof voor de artsen daar uh, misschien scheelt het dat hij zelf medicus was maar uh, ja, hij is eigenlijk heel goed, uh, goed behandeld met, met toch ook goed kwaliteit van leven dat uh, kan wel het, dus, ja zeker yeah. aan het eind van zijn, van, zijn, van zijn leven dat is nu uh, vorige week uh, dinsdagnacht, is hij overleden ik oh, ook uh, gecondoleerd ja dankjewel ja. Hij heeft drie weken het heel zwaar gehad. Hij kreeg op een gegeven moment uitzaingen ook in zijn hals. Onder andere ook in zijn luchtpijp. En ja, daar zijn we nog wel voor bij de KNO-arts geweest. En om te kijken wat er nog mogelijk was. Nou, die hebben wat oplossingen aangedragen waarvan mijn man zei, nou dat wil ik beslist niet. En toen hebben wij. Want, sorry dat ik u even onderbreek. Want wat werd er dan aangedragen voor ja, mogelijkheden? Er zou eventueel een, een stent geplaatst kunnen worden of een, of een kanule. Um, waardoor mijn man dan een gat in de hals kreeg en daar doorheen zou moeten praten. En dan krijg je allemaal slijm en weet ik veel wat. Ja, en, ja um, dat, dat ken ik. Mijn oom deed dat ook. En dan moet je dat zo dicht drukken, dat ga ja, ja, precies. Ja. En daar zei de kno arts wel eigenlijk tegen mijn man: van... Nou, dat moet je ook maar willen, want het is ook, komt toch veel slijm uit en het is toch vies. En ja, en daarbij komt dan, hij liep ook nog een bepaald risico dat ze de stand toch niet zo zouden kunnen plaatsen dat mijn man daarna nog zou kunnen praten. Nee. En zei mijn man: Ja, maar dat wil ik dus helemaal niet. Dus we hebben, of hij heeft in ieder geval besloten, en dat hebben we dan ook samen gedaan, om daar geen behandeling meer aan te laten plaatsvinden. Maar het was dus een goed overleg met die artsen. Die hebben u op een Absoluut. goede manier duidelijk gemaakt van... nou, Absoluut. dit zijn de risico's, ja, ja. dit kan wel, dit kan ja. niet meer. Ja, en er was dus op een gegeven moment... hij had nog, nog één medicatie waar hij voor zijn aanmerking kwam. Uh, daar werd hij vrijwel direct uh, dusdanig ziek van... dat hij daar wel voorlopig mee moest stoppen. Uh. Um, daar zou hij eventueel weer mee opnieuw mogen beginnen. Maar de oncologe had eigenlijk al telefonisch aan mij aangegeven... van ja, je moet het maar willen... En toen heb ik dat met hem besproken, van een, uh, ja, wil je dat dan ook wel? En de risico's die je loopt. En uh, je wordt er ook heel erg ziek van. En uh, het geeft je misschien twee maanden tijd en je bent heel erg ziek. Kan je dan niet proberen om gewoon nu te zeggen van ik laat het lopen. En dat heeft hij uiteindelijk, nou ja, die beslissing heeft hij niet eens meer echt kunnen maken. Want toen we de afspraak zouden hebben met de oncoloog. Toen was hij al zo ziek dat hij niet meer naar het ziekenhuis kon. Althans niet meer voor een afspraak. Maar werd hij naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij een longsteking had. Daar hebben ze nog wat kleine dingen aan hem gedaan. En uiteindelijk is hij vorige week zaterdagmiddag heel erg benauwd geworden. Dus kennelijk was die tumor in de luchtpijp toch, toch wat actiever geworden. Ze hebben hem even nog een mail gegeven waardoor dat allemaal wat meer lucht gaf. En toen uh, hebben ze met hem en met mij kunnen bespreken dat ze hem uh, uh, uh, uh, palliatief zouden studeren. Was het uh, ooit een, een moeilijk dilemma voor u beiden? Nee. Niet? Nee, want uh, mijn man is ooit wel eens gevraagd van ben je bang voor de dood? En toen zei hij, nee ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben wel bang voor het lijden. Hmm. En ja, hij, hij had heel goed door tot hoever hij moest gaan met die, met die behandelingen. En um, misschien is dat ook de reden waarom ik er nu zelf ook zo rustig over kan praten. Want, um, ja, tot nu toe ben ik wel verdrietig dat hij er niet is. Maar, um, en het grote gemis gaat nog komen, dat realiseer ik me ook wel. Maar hij, um, hij is gewoon wel heel mooi weggegaan. En um, hij heeft niet ontzettend moeten lijden. En, en ik heb hem mee naar huis mogen nemen. Hij is thuis gestorven. En ja, mooier kan je het eigenlijk niet wensen. Ja. Nou, dank u wel voor het verhaal. Is uw man al begraven? Of je... Hij is afgelopen zaterdag is de ja. graven, ja. Ja. ja. Dus nu moeten we eigenlijk nog maar pas beginnen met het verwerken dat hij er niet meer is. Precies, daarom kan ik er ook nog zo makkelijk over ja. praten. Omdat ik dat me, me dat kennelijk nog niet helemaal realiseer. Ik heb nog vrienden die bij mij zijn, die me nog, wat, die me nog deze week ondersteunen. En uh, volgende week ga ik de eerste stapjes alleen doen. Nou, wat lief dat u gebeld heeft, dank u wel. Yeah, da ging so quem tu queres que eu saia t'en emprego e uma vida normal Mijn, faz-me tão mal Dat is Mal por Mal van Deolinda. Het is een groep die heel erg populair schijnt te zijn in Portugal. Ja, ik heb het over uh, wel of niet uh, behandelen op het eind van je leven. Ik kreeg een hele mooie mail. Van Gornie van Oostveen. Zij uh, schrijft. Mijn moeder, bijna 89, kreeg begin juni jongstleden te horen dat ze kanker had. Al Met uitzaaiingen naar de lever. Ik ben met haar meegegaan naar de specialist in het ziekenhuis. Voor het moeilijke gesprek. De vrij jonge, heel aardige specialist, was heel duidelijk. Als u 30 jaar jonger was geweest, zouden we van alles doen. Maar alles wat we nu zouden kunnen doen, geeft u meer problemen. Pijn, bijwerkingen dan het uw leven zou kunnen rekken. We doen niets en raden u aan in de komende tijd... zoveel mogelijk leuke dingen te doen. U hoeft absoluut geen pijn te hebben. Daar zullen we voor zorgen. We waren allebei opgelucht en vonden het allebei een prima uitslag. Mijn moeder had een mooi en heel goed leven gehad. Ze is helaas toch wel binnen één maand in een hospice overleden... maar zij en wij hadden er vrede mee. Geen moeilijke en pijnlijke ingrepen meer. We hebben die laatste weken nog hele goede en bijzondere gesprekken gehad... Wat fijn dat haar veel pijn, lijden en verdriet bespaard is gebleven. Ik heb hier helemaal vrede mee. Groet van Goni. Ja, ik denk dat het inderdaad heel goed is dat het op die manier is gegaan. Dan kan me dat helemaal voorstellen. Dank je wel voor je mail. Ik ga verder met Peter, die is aan de telefoon. Peter. Hoi, met, uh, met Peter Bijl. Hoi. Ik zag uh, enorm tegen deze uitzending op. Oh. Maar ik heb toch maar uh, geluisterd en ik vond het heel erg indrukwekkend. Dank je wel. Ik ben zelf ook nog wel heel erg ziek. En ik vind dat je heel goed contact moet hebben met je, met je arts, met je behandelend arts. Dat je daar een vertrouwen mee hebt. En dat je dat samen met je, met je partner hebt. Ik vind het wel heel erg belangrijk om samen, een, een, een, ja, om samen te bepalen hoe je dan verder gaat. Ja, mag ik vragen wat je hebt of, of, of vind je dat te privé? Nou, ja, nou, het zullen toch niet zoveel mensen meer luisteren. Maar ik heb bronkanker. Oh. Ja, en, en, en, en is dat een, zo, zo ver dat mensen zeggen... ja, heb, heb, Laat ik het zo formuleren. Heb je voor dilemma's gestaan in je behandeling? Nee, nog niet. Want ik heb nog geen behandeling gehad. Oh. Ik ben nog steeds aan het onderzoeken of het wel helemaal zeker is. Oh, Oké. Okay. Dus ik, ik, Er staat een uh, chemokuur op stapel. Dat moet dan gaan gebeuren. Maar mijn arts heeft dan... Uh, ...bepaald of die heeft dan gezegd van... ...nou ik wil het nog eerst nog even nog een keer kijken... ...nog een keer kijken... ...en ik heb een actie, die is zo vreselijk goed volgens mij... ...dat hij eerst heel erg goed wil kijken... ...wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ja. En daarom heb ik daar heel veel vertrouwen in. En het is heel erg belangrijk, denk ik... ...als je in zoiets terechtkomt... ...dat je, terecht, dat je samen met je partner daar heel veel vertrouwen in hebt. Ja. En dat je ook het idee hebt van op het moment dat er een, een behandeling voorhanden is... en ik heb er geen zin meer in dat je dat ook kan zeggen. Want, ik geloof ik wel. Want, ja, want artsen wat hebben natuurlijk wel... Wat, wat Marcel Levy ook zei, artsen staan toch wel, zoals hij dat uh, formuleerde, in de behandelstand... Nou, hij, zegt, hij vraagt hem, ben je het met me eens? Ja. Oh ja, wat vind jij ervan? Ben je ja. het met me eens? Gaan we dit doen, of gaan we dat doen. Dus ja. Dat vraagt u wel letterlijk. Ja. Gaan we nog een onderzoek doen om zeker te weten wat er aan de hand is? Of zeg je van, wil je, wil je nu de chemokuur al hebben? Maar vind je dat dan ook niet lastig? Want een arts is natuurlijk toch iemand die er meer van weet dan jij. Dus dat je dat dan zelf ben... zo mee moet... Ja. Precies, dus dan zeg ik tegen de vind wat, wat vindt u ervan? Ja. Want u bent de expert. Ja. En dan zegt hij even, nou ik zou adviseren om eerst nog even te kijken naar... en dat is wel een vervelend onderzoek wat u hier moet krijgen. Ja. Maar dat moet u er dan wel van over hebben. Ja. Maar dat, dat kunnen we nog wel doen. Omdat ik het gewoon zeker wil weten dat we de juiste gegeven hebben... voor de juiste behandeling. Ja. Het is een angstige tijd voor u, begrijp ik. Ja, ja klopt. Ja. Maar u hebt er met deze arts die u behandelt dus het volste vertrouwen. Nou, dat is natuurlijk toch een heel mooi verhaal. Ja, ja, precies. Eigenlijk. Ik vind het dus een mooi verhaal. Ja. En, en ik heb er dan achteraf gekomen. We komen natuurlijk samen thuis. Daar gaan we samen over praten. En dan vraag ik aan hem. en Hij vraagt aan mij. Ben je het, ben je het eens met de dochter? Nou, dan is mijn partner het ook eens met uh, wat die dochter gezegd heeft. We zijn dan tevreden. We gaan dan eigenlijk, ja, hoe raar het ook klinkt... maar we gaan tevreden naar huis... Nou, ik hoop dat het allemaal goed... Hebt u wel hoop op een goede afloop? Natuurlijk, ik heb uh, heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik ja. probeer zo lang mogelijk door te gaan, want ik, uh, ik, uh, ik geniet van het leven. Dus. Goed, ik wens u heel veel sterkte. Dank u wel. Uh, dank u wel voor, de, voor het bellen. En ja, ik ben heel blij met jullie programma en ik vind het heel erg jammer dat het gaat verdwijnen. Ja, dat vinden wij ook heel dat erg. erg. Dat vinden wij ook heel erg, wat ja, denk je? Ja, natuurlijk is ja. dat afschuwelijk. Nou ben ik Precies. nog niet eens een vaste, vaste presentator, <laughs> maar ja, ik doe het toch uh, met enige regelmaat al jarenlang. Dus ik, ik vind het ook vreselijk. Mijn complimenten. Dank je wel. Okay. Dag Peter, eh, sterkte. Ik ga nog even naar uh, Anneke. Zo heet mijn moeder ook, Anneke. Dus dat Kijk, vind ik altijd... dat is altijd goed. <laughs> mijn moeder leeft helaas niet meer, maar die naam die doet mij altijd nog iets. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Allereerst, uh, met de laatste opmerking van de vorige spreker ben ik het dus helemaal eens. Ik luister zolang als het bestaat, altijd al s'nachts. Ik vind het heel erg dat het weggaat. Slaapt u nooit dan? Oh, jawel. Slaap ik later wel. Oké. Okay. <laughs> u bent gewoon een nachtbraker. Ja, precies. Ja. Uh, ik heb verschillende verhalen met ziekenhuizen. Nou. Uh, mijn schoonmoeder was 89. Die had erg veel last van suikerziekte. Kwam met een hypo in Groningen in het UMCG terecht. Aan het infuus. En uh, toen kwam de boodschap... dat ze haar gebit eigenlijk nog trekken. Want dat zou wel kunnen komen van ontstekentjes in haar gebit. Mm. En nou ze zei, wat vind je daar nog van? Ik zei, nou, dat lijkt me wel een beetje onzinnig. Enfin, om kort te gaan... Uh, uh, ze zei, ja, maar uh, ik wil niet uh, in leven gehouden worden. Dus zo ontstond daar een heel gesprek tussen mm -hmm. ons. En toen zei ik, ja mama, maar u krijgt zoveel medicijnen. En u ligt hier niet voor niks. U wordt natuurlijk al in leven gehouden. Mm -hmm. En in uh, leven houden betekent niet aan de ademmachine liggen, beademing liggen, waar de stekker uitgetrokken moet worden. U hebt dat zelf in de hand. En... Want, uh, hoe, hoe oud was u schoon? 89. Oh, ja, ja, dat is en heel, van, goed, ja. heel goed bij de positieve. Mm -hmm. En uh, nou dat gebied trekken, dat vond ze natuurlijk ook helemaal belachelijk. Ja. En de volgende dag werd ik opgebeld de, door het ziekenhuis of ik haar op wil komen halen. Ze had alle gesprekken gehad, ze volgde aan een bepaald protocol. Ze waren naar huis, ze, zou, ze nam geen medicijnen meer. Ze zei ik heb er genoeg van. Moet ik erbij zeggen dat haar enigste zoon, mijn man... Uh, twee jaar daarvoor was kanker geconstateerd. En dat ging nog redelijk, dus ze wou dat ook liever niet meemaken. Uh. Ze is naar huis gegaan. Ze heeft naar, binnen een week was ze overleden. En het was, het klinkt misschien gek, geweldig. Dat, dat, dat was zo fijn. Ze zei, ik ben zo blij dat ik zelf die beslissing heb genomen. Het is mooi geweest, ik heb genoeg geleefd. Dat hoeft niet meer. Uh. Ze kon ook niet meer hoor. Maar... Uh, dan een ander geval. Maar u had dus niet het gevo gevoel dat de artsen haar nog iets probeerden op te dringen. wat soms ook gebeurt. Ja, ze, ze wouden naar gebit trekken. Ja dat, maar ja, dat vind ik dan als leek, maar toch een beetje een vreemdsoortige ja. Uh, behandeling. Ja, dat vond zij ook. Mm. Zij dachten dat ze dan ontstekendjes had en dat het dan beter zou gaan. En het was een beetje een warrig verhaal. Mm. Dus. Uh, ja. Het was heel fijn dat het zo gegaan ja. is. Ja, daar bent u achteraf gewoon heel tevreden over. Geweldig. Ja. Maar u had nog een ander verhaal. Mijn moeder was 83. En uh, kwam met een medicijnvergiftiging, bleek achteraf, in het ziekenhuis in Drachten terecht. Waar bleek dat ze aan een nierdialyse moest. Haar nieren moesten schoongemaakt worden. Als dat helemaal gebeurd was, dan zou ze weer helemaal op kunnen knappen. In Groningen, bij UMCG wilde ze haar niet hebben. Ze was 83. En. Uh, de, nou ja, zij moesten natuurlijk een moeilijke afweging maken. Kijk, als er iemand komt van 43 met een gezin en die moet dan een nieuwe dialyse... en het is of mijn moeder van 83 of die van 43, had ik wel alle begrip voor. Maar ja, ik zat er voor mijn moeder. Mijn moeder was een zeer levenslustige vrouw. Uh, optimistisch, stond goed in het leven. Dus ik vond wel de moeite waard dat dat gebeurde. Mm -hmm. Enfin, een lang verhaal kort te maken. Ze is naar Groningen gekomen... We werden daar ontvangen met, zo, dat zijn de kinderen die zo nodig hun moeder van 83 jaar nog aan een nierdialyse willen hebben. Nou, dat is wel weer een totaal tegenovergesteld ja, verhaal dan. Ja, dat was echt, dat was heel schunnig. Ik zei nou, u doet uw werk en uh, wij wachten wel even af. Uh, binnen drie dagen zat mijn moeder weer recht overeind in bed. De... De professor van die afdeling doet dan één keer in de week zo zijn, uh, ronde. zijn ronde. Mm -hmm. En die staat achteraan het bed. En mijn moeder die zit en die zegt... Zo, dus dit is die mevrouw van 83... waar we dachten dat het niet meer nodig was. En mijn moeder zat daar blozend. Ja. Ze zei, hij zei, mevrouw, wij leren nog elke dag. Hmm. Nou, dat, vind, dat, dat is dan in ieder geval iets dat hij dat toegaf... Het was echt heel, uh, heel fijn. Mijn moeder helemaal trots natuurlijk. Ja. Mijn man, die had, was 57 jaar... toen werd geconstateerd dat hij prostaatkanker had... met uitzaaiing aan een lymfklieren. En die kreeg dus uh, medicijnen. Dat heeft hij 12 jaar uh, volgehouden. Dat ging ook uh, goed. Het was nog steeds in leveren. Maar de kwaliteit van leven was goed. Uh, wij wisten, toen wij voor de zoveelste keer in het ziekenhuis waren dat de medicijnen... waarschijnlijk niet meer werkten. En toen was de arts die hem... twaalf jaar had begeleid. En we waren zeer veel in het ziekenhuis. Die had, die had kennelijk niet de moed... om hem het slechte nieuws te brengen. Dat hij nou... dat die medicijnen niet meer hulp, eh, hielpen... en dat het dus over en uit zou zijn. Stuurde die iemand anders... om een gesprek met ons daarover te hebben. Toen heb ik gezegd... Maar ik wist dat hij wel in het ziekenhuis was. Ik zei nou... Ik, niks te kwade van nu, maar wij hebben nu nog nooit gezien. We hebben twaalf jaar een begeleiding gehad van die arts. En die arts die komt ons nu zelf vertellen wat er aan de hand is. En? En het uh, is ook gebeurd. Oké. Okay. Ja, als ik dat zeg, dan gebeurt dat. Oh. <lacht> Volgens mij, mijn ene zoon zegt dan tegen mij... Ja, dan kijk jij op zo'n bepaalde manier... dan heeft niemand meer het lef om je tegen te spreken. Oh, nou. Maar goed, <lacht> goed dat kun je niet was zien was nou. eigenlijk wel een goed gesprek. Ja. En uh, toen was hij dan... Uitbehandeld, waar die arts wel niet zo'n mooi woord vond, maar in dit geval was het echt zo. Ja. Toen heeft hij nog twee keer in het IMCG meegedaan aan een experiment op het gebied van medicijnen. Dat was dan wereldwijd en dat kon hij dan ook aan meedoen. Ja. En uh, de eerste keer. Uh, en, en toen hebt u toen getwijfeld? Nou, dat ja, we hebben t... het daarover gehad, ja. maar hij was daar zelf heel expliciet okay. in. hij zei: En nee, wilde dat? Dat ga ik doen. Okay. Want ik heb twaalf jaar kunnen leven extra leven gehad, omdat anderen dat gedaan hebben. En als ik dit nu doe met dit experiment, hoe het ook gaat... dan is het misschien weer goed voor andere mensen. Dan heeft mijn ziekte toch zin. En heeft u daar achteraf spijt van gehad? Of Absoluut hij? niet. Niet? Nee. Hij heeft toen, toen kon het niet verder, want toen kregen hij uitzaaiing aan de botten. Hij kon niet later nog weer een ander experiment meedoen. heeft hij ook gedaan. Oh. En, uh... Maar dat gaf geen vreselijke bijwerkingen. Nou, wel een beetje, maar ja, het had voor hem. Hij vond het op het had... zich fijn om te doen. Ik snap het. Het had voor hem zin. Hij had het gevoel, ik kan nog iets nuttigs doen door hier aan mee te werken. Ja, en dat, dat vond ik zeer bewonderingswaardig. Dat, dat... En de begeleiding daarin was ook geweldig, moet ik zeggen. En toen dat dus ook niet meer ging, toen. Uh... toen... Maar dan hangt een mens zo aan het leven. Toen hij ja. op het eind van zijn leven was, moest hij nog naar het ziekenhuis, want zijn longen gingen vol met. Uh... Uh, stal bloedstalseltjes En toen kwam hij in het ziekenhuis, was ze meer levend dan dood. En toen vroeg de arts: Meneer, wij moeten eigenlijk nog even longfoto's van u maken. Ik snapte het niet dat dat gebeurde. En zei: Wilt u dat? En toen zei hij: Ja, nog één keer alles uit de kast halen. Mm. Dus je kan niet zeggen: Ik zou dit doen en ik zou dat doen. Op het moment dat je ervoor staat, weet je pas. Wat je gaat doen. Ja, maar u kunt zich wel voorstellen dat er soms een discussie ontstaat van moeten we dit nog wel willen. Dat is wat anders. Maar dan moet je het ook samen goed overleggen. Ja. Nou ja, dat zijn ook andere bellers die. U hebt er, ik weet niet of u ze gehoord ja. hebt. die dat soms op een hele goede manier hebben weten ja. te. Ja, die daar heel tevreden over zijn. Juist ja. omdat ze iemand niet meer hebben doorbehandeld. omdat ze dachten: van ja, dat levert nou, helemaal niks meer. Uh, Nou, die, Hij heeft de laatste vier jaar ook geen behandeling gehad. Hij heeft het met experimenten, willens en wetens meegedaan. Ja. Ja. Maar dan toch nog op plaats van zijn leven zeggen: van nee, nog één keer alles uit de kat. Wat ja. niet meer nodig hoor, want dat komt toch niet meer. Nee. Maar. Uh, het gesprek met de artsen. Het gesprek altijd tussen ons. En met de kinderen is altijd heel goed en wel overwogen geweest. Ja. Dat, was heel, uh, oh, fijn. dat zijn drie heel verschillende verhalen. Nou, ja. ja. Fijn dat u ze met ons heeft willen delen. Dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Bellen. Dag we de uitzending verder. Ja, dank. Nou, die is niet meer zo lang. Nog twee nee, minuten. het is bijna afgelopen, hè? Ja, het is bijna afgelopen. Geen bellers meer waarschijnlijk. Nee. Okay. Nou, dan gaan we ja, nog even een heel het kort het muziekje draaien. Maar ik ga u ook ja. even vertellen dat morgen Helco Span hier zit. Hij gaat... Geen muziekje? Nee, niet meer. Nee, het heeft ook geen zin meer. Goed, dan uh, praat ik nog eventjes met u. Uh, ik ga vertellen, dat uh, was net mee begonnen. Morgen Heilko Span hier zit op deze stoel. En uh, dan is het natuurlijk weer iets totaal anders, gelukkig maar. Uh, Janke Dekker komt dan. En uh, dan gaat het over haar nieuwe musical Garland en Minelli. En dat gaat natuurlijk over Judy Garland en haar dochter Liza Minelli. Die kent u misschien wel van Cabaret. En Judy Garland kunt u kennen van The Wizard of Oz. Dus uh, ja, dat is... Volgens mij een kolfje naar de hand van, uh, van Helco Span. Die vindt het hartstikke leuk. Uh, wie, zijn, wie is er zometeen? Ja, ik doe het programma niet zo vaak. N niet in nou... Ja, renze Klamer. Ja, en wat horen je programma ook alweer? Ja, ik doe het niet zo vaak, dus ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Hij komt er al aan. Hij komt er al aan. Ja, sorry, maar ik zit hier, soms zit ik er op een maandag en soms zit ik er op een donderdag. Dus oh, dan ik vergeet ben er ik ook een paar weleens. maanden niet geweest hoor s'nachts. Wat ga je doen? Ik, wij gaan uh, van twee tot zes gaan we, nog, uh, gaan we nog aan de slag met van alles. We beginnen met ja. uh, onderhandelen. Soort cursus, wat moet je wel niet doen om te onhandelen? Ja? Dan gaan we het over de paus hebben. Twee uur lang. Over de nieuwe oh. paus. Of die nou goed is of niet. En of die misschien mensen wat vind die zich je hebben zelf? uitgeschreven. Ik ben wel verrast eigenlijk ja. tot nu toe. Ja, ben jij katholiek voor nee, jou? Ik ben protestant. maar ah, ik ook. Als ik niks zou zijn, dan zou ik nog wel eens katholiek kunnen worden onder deze paus. Moet ik zeggen. Ja, hij geeft er wel een hele nieuwe, frisse draai aan. Hè? Precies. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Nou, dat lijkt me ontzettend interessant. Dus als u niet kan of wil slapen, dan blijft u lekker doorluisteren. Fijne hey. nacht. Ja. Wat na twee dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. Een